Van twee uur Mark Visser met het NOS-journaal. De week donderdag neerstorten in de Middellandse Zee... is voor het van de radar verdween niet van koers veranderd. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er op de radar... geen draaiende bewegingen waargenomen. Volgens de Griekse minister van Defensie draaide het toestel... voordat het in zee stortte. Maar een woordvoerder van de Egyptische luchtvaartautoriteit... zegt nu dat er geen verdachte bewegingen waren. Het vliegtuig vloog volgens hem op een normale hoogte ruim 11 kilometer... toen het van de radar verdween. Sindsdien zijn er in de Middellandse Zee alleen wat brokstukken gevonden. Als de zwarte dozen worden gevonden, wil Egypte ze zelf onderzoeken. Opnieuw heeft de gevangene zelfmoord gepleegd in de penitentiaire inrichting in Vught. Volgens de advocaat van de 50-jarige man had hij psychische problemen... en heeft hij mogelijk onvoldoende hulp gehad. De man werd van openlijke geweldpleging... en het voorbereiden van een seksueel getint delict verdacht. Hij beroofde zich op 12 mei van het leven nadat hij had gehoord dat zijn voorarrest met drie maanden was verlengd. Het is de tweede zelfmoord dit jaar in de gevangenis in Vught. advocaat vraagt zich af of er genoeg aandacht is voor de signalen van gevangenen. Cabaretier Erik van Muiswinkel is gestopt als hoofdpiet bij het Sinterklaasjournaal... omdat hij vindt dat de NTR de rol van de pieten niet genoeg verandert. Ook vindt hij dat hij geen grip meer had op de rol. Van Muiswinkel zegt in een interview in het AD dat hij al drie jaar geleden de NTR heeft laten weten dat er gehoor moest worden gegeven aan de roep om een andere Piet. Volgens hem kan de publieke omroep er niet aan voorbij gaan dat sommigen het type als racistisch en kwetsend zien. Het weer. Vannacht is op de meeste plaatsen droog, maar er trekken wel veel wolkenvelden over. Ook overdag veel bewolking, maar het blijft wel grotendeels droog. En het wordt dan een graad of 15 bij een frisse noordwestenwind. Dit was het NOS Journaal.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 De land staat geschetst, kan met kleur.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 style living in day.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 how you working I you're <laughs> <Bird. laughs>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 Luister, zij zit te pauw. Laat je horen één keer. Laat je, Laat je horen twee keer. Laat je horen drie keer. Laat je horen vier keer.